Dus met het NOS-journaal. Duizenden kinderen in Nederland hebben er geen bril, terwijl ze die wel nodig hebben, zeggen wetenschappers. Als kinderen niet goed kunnen zien, dan kan dat veel gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Soms kunnen ouders geen bril betalen en soms weten ouders niet dat hun kind een bril nodig heeft. Deze schooldirecteur vertelt over twee kinderen op zijn school die niet goed konden meekomen. In het begin hebben we niets gemerkt. Nee, we vroegen ons wel af waardoor het kon dat een kind niet helemaal goed tot lezen en schrijven kwam in groep 3. En dan ga je nadenken van ja, wat zou het kunnen zijn? Uh, is het een aanleg? Heeft het te maken met de ontwikkeling van de hersenen die nog niet aan toe zijn? Ja, toen bleek het gezichtsproblemen te zijn en daar hadden we zelf nog niet aan gedacht. De federale agenten van de immigratiedienst ICE, die betrokken waren bij het doodschieten van Alex Pretty in de Amerikaanse stad Minneapolis, zijn met verlof gestuurd. Volgens nieuwszender CNN is dat gebruikelijk. De 37-jarige Pretty werd zaterdag bij zijn aanhouding doodgeschoten en dat leidde tot veel protest... Twee weken eerder hadden federale agenten van immigratiedienst ICE ook al iemand doodgeschoten. Vanwege politieonderzoek is de A2 bij Eindhoven vanavond urenlang dicht in noordelijke richting. Verkeer moet tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht vanaf 8 uur vanavond over de parallelbaan. De politie doet dan onderzoek naar het ongeval waarbij in oktober bij een achtervolging van een gestolen auto twee motoragenten zwaar gewond raakten. Vanavond wordt onder meer een remproef gedaan. FC Utrecht heeft geld gekregen van Olympique Lyonnais voor een overtreding door de Franse club. Lyon speelde, stelde in de wedstrijd tegen Utrecht in september voor de Europa League een speler op die niet mocht spelen. En door een assist van deze Rachid kezal won Lyon de wedstrijd. Het weer. Vanavond en vannacht kan hier en daar sneeuw vallen. Plaatselijk kan het glad worden. Ook morgen valt er van het noordwesten naar het zuidoosten sneeuw. Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De N247 Amsterdam-Horen is nog altijd in beide richtingen dicht tussen Middellie en Oosthuizen door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten. De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Goedendag luisteraars van De Krochten. Vanavond een hele speciale uitzending, want De Krochten bestaat vijf jaar. En omdat de vieren hebben we met z'n vieren bedacht... Nou, laten we eens terug gaan luisteren naar al die mooie interviews... de leuke stukken daaruit halen en die uh, jullie nog een keer laten horen... en misschien bespreken. Daarvoor zijn we hier nu met z'n vieren bij elkaar... En dat is natuurlijk Rick, Piet en Dick. En allerlei, uh, en ik natuurlijk. En Pim. En Pim, ja. <laughs> en uh, allemaal gaan we drie interviews bespreken. Dus we zijn wel even bezig. En misschien dat we daarom ook uh, twee afleveringen gaan doen. Dus twee keer twee uur. Maar we beginnen gewoon met de eerste. Uh, de eerste uitzending was vijf jaar geleden. Met uh, Frank Kraaienveld van de Bintanks. En die heb ik samen met Rick geïnterviewd. Op een mooie dag, dat weet ik nog wel, ja. Ja, prachtig. Eind augustus. Ja. Zonnig. Ja. Maar, maar uh, ja. Pim, het is misschien leuk... Uh, ...ook voor de luisteraars om eens keertje te horen... ...hoe het programma ontstaan is. Ja, zekerlijk. Dat is een leuk begin, ja. ja. ja. Uh, wij keken vaak, Pieter, jij en ik... ...naar YouTube, naar allerlei artiesten. Jullie vooral naar progrock. Ja. En ik naar uh, rock'n'roll and en andere ruige dingen in de muziek. Klopt. En op een dag zaten we met z'n tweetjes, smiddags al naar YouTube te koekoeloeren. En toen hadden we een soort verbazing. Wat zijn er toch veel muzikanten in Nederland waar nog nooit iemand van gehoord heeft? Nee. Maar die zo fantastisch kunnen spelen. Hè? Ja. We zaten toen een beetje in, de, in, in Nijmegen, kwamen terecht met uh, Loeschriever, Schriever, roo um, Nou ja. Al die mensen, Al die, ja. ja. Klopt. Ja. En toen uh, hadden we veel plezier in. En toen zei hij tegen mij van Rick, uh, weet je wat? Kunnen we hier geen radioprogramma van maken? <laughs> okay. Nou, ja. ik huiverde een beetje. Maar goed, we zijn begonnen ja. met goede moed. En inmiddels zijn we met uitbreiding met Pieter erbij en met Dikke erbij. Ja. Vijf jaar later. Zeker. En nog steeds uh, lukt het ons om interessante muzikanten te vinden. Te vinden te, en, te, en, ja, ja, we hebben onder andere al, uh, minimaal 32 uh, artiesten, muzikanten geïnterviewd. Ja. Dus, ja. Maar dat betreft toch nog wel iets om trots op te zijn met z'n allen. Zeker, Pim, ja. vooral ja. jij. Ja. Maar eigenlijk is het een fluitje van een cent. Niet het editen en uh, knippen, plakken en uh, opbouwen, ja. want daar verricht jij het meeste werk ja. aan. Maar onze ervaring is toch wel dat als je zo'n muzikant iets vraagt, dat de mond open gaat en het verhaal twee uur lang uit. Wat het, ik wel moet zeggen, uh, uh, muzikanten benaderen, kan soms ook een probleem zijn. Ja. Want we zijn net voor de corona begonnen. Ja. Dat is volgens mij ook wel positief geweest. Hè? Dan hadden ja. ze veel meer tijd en zo. Ja. Maar nu wordt het, het wordt ook steeds moeilijker. Ja. Oh ja. Ja. Ja, en in Zit. de coronatijd wilde Jan Akkerman nog niet. Nee. En Jan de Hond. Nee. Hij had okay. ook wel belangstelling, maar niet ja. in corona Hij komt van de dak of die wou ook niet? Peter Koelenwijn. Ja, daar zijn we ook nooit meer achteraan gegaan hè, toen corona voorbij was. Nee, het staat op jouw lijstje. Oh, ja. <laughs> Je weet, na mijn uh, emigratie naar Brabant. heb ik toch wat minder <laughs> activiteiten kunnen ontplooien. <laughs> okay. Voor oh, Radio ja, Zandvoort. Ja, zeker. Ja. Maar goed, uh, het interview met uh, Frank Krijveld. Vertel daar eens wat van. Hoe was de setting? Uh, het was mooi weer, zei je net. Ja, ik, ik laat gewoon even horen wat is vastgelegd vijf ja, jaar geleden. Ja? Maar laten we ook beginnen met het nummer eh, waardoor ze bekend zijn. Ja, gewoon, dat, dat zit erbij. Ja. Ja. Oké, okay, dat zit erbij. Ga je gang. De Krocht. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. Een programma van Rick Seur en Pim Groof. Vandaag in de eerste aflevering is onze gast Frank Kraaievald van de Bintangs. Een van de oervaders van de Nederrok. Dit interview werd opgenomen op donderdag 27 augustus. Het is een prachtige nazomerdag en we zitten in een open schuur... in de tuin van een verbouwd nonnenklooster in Egmond binnen... waar Frank met zijn vrouw woont. We luisteren nu naar een eerste hit uit 1969... Riding on the LNN. Around the bends in the L and down with a lot of men. I oh, want you know, I pulled the switch and nobody knew just what you were Welkom uh, in ons programma De Krochten. De Krochten, zoektocht. de grote krocht. Je zoekt toch naar de wortels van de Nederrok. Ja. En dan ben jij als eerste gast bij uitstek de man die daar uh, iets over kan vertellen, zo. Ja. ik wordt word natuurlijk wel vaak benaderd. Ja. Maar vooral ook wat trekkerde was het feit dat je dat Zandvoort genoemd werd, weet je, ja. Radio Zandvoort. Ja. ja, daar heb ik dus uh, van 69 tot 74 gewoond, dus een jaar of vijf. En uh, ja, heb ik heerlijk gewoond. Ja. Kerkdwarspad. Uh, ja, uh, uh, maar alleen in die tijd dat ik daar begon, vooral in 69, 70, woonde ik wel in Zandvoort, maar ik was bijna nooit thuis. Want we speelden zo ontzettend vaak toen met de Bintangs. We hadden toen twee top 10 iets achter elkaar. Ja. Dus ik was bijna nooit thuis. Is eerste gebeurtenis, waar je kunt spreken van, nou, hier mag je wel spreken van de geboorte van de Bintangs. Nou, dat was eigenlijk toen we gewoon bij elkaar kwamen. Kijk, wij woonden in, eh, Artie en ik woonden in Zandpoort-Zuid, en in Zandpoort-Zuid, er was een oude, oude, enorme villa in de Duinweg, en daar zaten, werden allemaal, die, dat stond leeg, en er werden Indische families die net uit, in de, van, van ja. Indonesië naar Nederland kwamen, hè, weet je die uh, werden daar neergezet als tussenperiode en daar hadden we contact mee en daar begonnen we een bandje, dat heette nog geen Bintangs, met een paar van die Indische jongens en ja. daar speelden we ook. Maar dat was nog geen Bintangs en ik begin ook mijn verhaal met de Velzer Ponte, dat wij fietsten dan op een gegeven moment gingen die jongens, die werden uit die mooie villa weggehaald en die werden gewoon, die families werden in Beverwijk in kleine fletjes gedouwd ja, nee. weet je wel. Ja, nee. En die waren even goed nog gewoon, ja, nu zou je zeggen: man, Jezus Christus, ik ben wel wat beters gewend. in. Maar goed, ze waren niet, uh, on... je hoorde ze nooit klagen. Die mensen nee, hadden een klein keukentje, weet ja. je daar stonden ze sambas te maken. En ze waren, wat we in Nederland helemaal aan, die kenden helemaal niet in de 50 60 jaar, heel erg gastvrij. Ja. Weet je, gastvrije uh, Indische mensen. En we konden ja. altijd mee eten. Ja. En we oefenden in zo'n flatgebouw, in zo'n. Fietsenkeldertje weet. Je? Oh, ja. Ja, ja, ja. En dat hij, dat hij heel flat stond te tippen. In ja. Beverwijk was dat. En dat ja. was eigenlijk meteen het begin van. En maar waar speelden jullie dan op in die tijd? Want, uh, we hadden gewoon één grote versterker zelf gebouwd. Ja. Levensgevaarlijk met z'n die buis allemaal. En als er een glas water in viel, dan ontplofte ja. de zaak. Ja. En we gingen met z'n allen in het begin bij de Beaver in Beverwijk gingen we werken, al, al een bandleden en het geld dat ze daarmee verdienden kochten we een paar versterkers van oh zo oh, dat gek ja. leuk en die eerste, een gitaar, wat was dat? Die eerste gitaar wat was dat? eerste gitaar wat was dat? ik begon met een Egmond gitaar oh ja of een Tomos daar ben ik even wilde ik even afweten weten. En die heb ik nog hangen nou, hier Egmond vlakbij Eindhoven ja. ja maar Egmond die fabrieken die uh... en ik woon nu in Egmond dat is ook grappig ja. Maar dat waren hele goede gitaar, het wordt door Peter Koelenwijn. Die uh, speelde ook op zijn groene Egmond, ja. en, ja. en die bassist ook. Maar uh, later uh, bouwde ik zelf gitaar in eerste instantie. Oh, ja, want ja, ik ja. vond zo'n Hufner, zo'n vioolbasje wat ik ook heb. Ja. vond ik zo mooi, maar dan had ik een plank gekocht en daar liet ik het uitzagen. Oh, he, en, dan, ja. en dan van gewoon een gitaarhals, maar ook dan oh. met vier snaren. Zo je bent omhandig. Goeie ja, ja, knutselen, ja, ja. Nou ja, dat kan ik wel, ja. Ah, okay. Maar ja, goed, okay. uh, en toen kocht ik mijn eerste officiële gitaar. En ja. dat was een uh, Meazzi Rock Jet of zo. Ja. En dat was een Italiaanse gitaar. Het zag er prachtig uit. Oh, ja. en, net, een, ja, en net een vaars van Picasso. Dat was zo'n soort zo dingetje met een gat erin en een soort WC-bril aan het eind. Ja. Ik heb er nog ja. foto's van. En dat had een aluminium hals. Het oh, zag er prachtig uit maar er kwam helemaal geen geluid uit. Nee. <laughs> dus dat was toch ook niet helemaal. En toen kocht ik mijn eerste Hufner uh, bas en dat was eigenlijk nog voordat Beatles uh, Paul McCartney hem kocht. zo'n uh, zo ja. ja. in 1961. Ja. en die uh, typerende Frankrijk van bassen, met die hoorns. Uh, ja. wanneer? Uh, oh dat is nee, 1967. ja dat is ook weer een mooi verhaal. ik speelde eigenlijk in 1968 uh, een tijd op een Fender Precision bas. Oh, ja. Maar dat was mij eigenlijk veel te zwaar. Maar, oh nee, ik speelde toen al op een Dan Electro. Die kocht ik bij Servaas, nieuw. Omdat de hoed speelde daar ook op. En Rien Gerrits van de Koldenier. In Den Haag had je een zaak en die heette... Nico Servaas, die zat daarin. Die haalde ze naar Nederland. Dus ik had er zo één gekocht en daar speelden we mee. En op een gegeven moment speelden we in een grote zaal... ergens boven in Schiedam. En daar... Zei de manager die zei vlak van tevoren, ja, we hebben een Engelse band hier, kunnen die op jullie spullen spelen? Want, uh, nou, ja, en die gingen dus voor ons spelen, op onze, want Marshall-installatie ook. Maar hij had zelf, had, ze hadden wel een eigen gitaar bij. En dat was Ten years after, de, voordat ze bekend werden. Zo. Oh, ja. Ja. En Elvin dus Lee, en dan, die had zo'n zo Gibson, zo'n mooie, en, uh, ja. maar die bassist, voor het eerst hoorde ik de band... In de zaal, want ik ben de band in met de zaal ingegaan ja. en hoorde ik van Venderspel. Ja, ik het klinkt dat is goed? Zeg, ja. mijn installatie. En toen heb ik het Dan, Dan Electrum weer ingeruild. En toen heb ik een Precision Bar gekocht. En de eerste plaat heb ik uh, op die Precision gemaakt. En toen ja. dacht ik: ja, het is me ongeveer te zwaar en te groot. Ik wil weer. En toen heb ik weer een Dan Electrum gekocht. En dat is degene die ik. Oh nee, nog, nee, met de Ik Toen was ik mijn gitaar kwijt, toen heb ik weer een dan elektriciteit gekocht. Ja. Een tweedehands, en dat is waar ik nu nog steeds op ga. Oh ja. Uit 67. Hoe vaak is die gerepareerd, inmiddels? Helemaal nee? Nee, nee, ik niet. Heb, nee? Nee. Die, die elementen zijn helemaal doorgeslagen, want ja. ik sla er nog hard op. En dat, dat zijn weer die lipstick elementjes, en dat is helemaal gaten zitten dingen. Ja. Maar ja, ik, ik durf er niks aan te doen, dus ik heb wel alle elementen. Die knoppen, die werken allemaal niet meer. Allemaal rechtstreeks doorgebonden. En dan heb ik een originele, maar deze klinkt beter, die oude. Ja, ja. ja een mooi stuk over zijn gitaar. Ja. Ja. Hij gebruiken we nog steeds volgens mij, hè? Die, die, die oude, Dade electro bas heeft hij nog altijd. Alles is kapot. Maar oh, zijn, is hij? Dat is nooit bossen. gerepareerd. En hij ook niet? Nee, nee, hij ook, nee. nee, hij kan niet kapot. Nee, oké. Nee. Want ja. ik heb nog een muziekje opgenomen. Dat is zo'n live concert. Daar hoor je echte, de sfeer van de echte Bintangs. Oké, okay, dat is leuk, ja. ja. De Bintangs staan bij uitstek bekend als een geweldige liveband. Als voorbeeld hiervan nu een concert uit 2014 met het nummer dat Frank net noemde: Go Go, give it a go. I got no money, got... No idea, but I'm up my mind. Don't, don't give it a guy my Don't go, get in the Now I'm the fucking room, by the night. Don't, don't give it a go, you, to the I'm looking for you all day. I'm looking for you just for day. Tell me what you do to give Something better than Go, go, it go. get it go. Go, go, get it go. get go, go, it go. go, go <laughs> Het is buitengewoon moeilijk om een uh, compilatie te maken van het verhaal met Frank. Want hij uh, is heel uitgebreid en gedetailleerd in zijn verhaal. En wat dat betreft kunnen we hem niet goed uh, citeren in het programma wat we voor vandaag maken. Zo heeft hij bijvoorbeeld uitgebreid over de bands die zijn inspiratie zijn geweest. En uh, dat kan ik misschien even samenvatten. Hij noemt Tiemel <coughs> Brothers... Hij noemt de Stones en hij noemt Zizi Top. En het is misschien wel aardig om even te horen wat hij over de Tilman Brothers zegt. Want daar is het toch de nederpop mee begonnen. Zijn we het wel met z'n allen eens. Door wie ben jij geïnspireerd? De eerste inspiratie waren de Tilman Brothers. Ja. Dat was een Indische band. Nou, dat is nou ook toevallig. Ja. En de Tilman Brothers die zag ik op tv en ik heb het later op YouTube nog gezien. Ja. Fantastisch. En ze hebben een, een, op een gegeven moment hun eerste LP'tje was een, een klein LP'tje. Die heb ik nog thuis. En dat waren de Tilman Brothers. Geweldig. Dat is een fantastische showman. Want, ja, ja, dat is, echt onvoorstelbaar. Zouden en ik krijgen. wist in Nederland, ja. dat griffemeerde Nederland... of ja. katholiek in Nederland, maakt me allemaal niet ja. uit... die stonden... iedereen die daar gevoelig voor was, ja. stond in zijn tuig te wapperen. Want ja. was ineens stond daar een... wij waren gewend aan John Woodhouse... met een en zo. He. En, en, en, en, en, en ineens ja. komt er zo'n vliegans gaan, en die, ja. Ja. Maar nou komt de rock rock'n'roll coincidence... waar ik zo vaak tegenaan loop. Ik lo, laat dat op... En s'avonds uh, krijgen we een appje van Pieter. Kijken jullie ook naar MPO 1? Ja, ik zit de, de Timo Brothers. Ja, ja. Met dat, uh, ja. Uh, hoe heet het? Uh, Black Ice Rock. Ja. Als ja. ja. ja. ja. die band dat hij ook op zijn rug gaat spelen. Ja, ja, ja. Geweldig. Maar dat nummer ja. zou je kunnen, want het is radio, die ziet er niks bij. Nee, nee. Maar ik zou een Black Ice Rock. Ja van de Tilman Brothers proberen ja. te vinden. Ja, okay. zeker. Ja? Ja, nou, dat heeft, is de zeer. eerste. Eh, daardoor, want we begonnen met indo Rock vroeger, eh, zeg maar. Ja, en dat was op een gegeven en, moment... En in de tijd al... is ook de naam bedacht. De bedacht. Ja, ja. Een ja. van die Indische jongens kwam daaraan mee aan... en dat betekent ja. sterren of zo, weet ik voor wat. In. Ja. Nou, dat hebben we al maar aangehouden. Vreemde naam, maar goed. Ja. <laughs> Gaat al jaren mee. Ja. Nou, klinkt, wel ja. Ja. klinkt ja. wel, ja. En dan horen we nu de Tilman Brothers... With Black Eyes of 1960. Nu een terugblik op het interview met Ton Scherpenseel van onder andere Kayak, waar ik samen met Piet was en dat op woensdag 26 mei 2021 is uitgezonden. Maar natuurlijk eerst de grootste hit van kayak, Ruthless Queen uit 1979. Goed, we gaan uh, verder met uh, uh, drie andere interviews die we gedaan hebben. Piet, welk heb jij ja. op je leesje? Nou, Bim, ik, had, uh, ik wou beginnen met Ton Scherpenzeel. En uh, ik heb wat fragmenten uitgezocht. Het eerste is een hele korte, maar dat is wel aardig. Want het geeft ook een beetje aan hoe jij altijd het programma voorbereidt en aankondigt. En we hebben al eens eerder gehad, gezegd dat uh, het leuk is dat je vaak met een heel klein... Vraagje, simpel vraagje of een insteek, krijg je een heel lang antwoord. Ja. En uh, jij hebt hier een hele mooie lange aankondiging. En Ton Scherpenzeel die uh, antwoordt daar even op jouw aankondiging. En dan gaan we daarna wel wat langere fragmenten. Maar. Pieter, uh, ik, ik praat er... even voor een groot deel van de luisteraar. Ton Scherpenzeel, wie is dat? Van de band. Van de Kayak.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 Ja, want de onscherpsel is niet alleen elkaar. Je bent volgens mij veel meer. Uh, ja, ja, misschien wel. Uh, ik heb ook nog een, een privéleven. Kijk, dat privéleven, toen moest ik even lachen... want dat, dat, dat tekent ook vaak bescheidenheid van uh, ook andere ja, ja, ja. Nederlandse popmensen die we gesproken hebben... Deze man heeft ontzettend veel gedaan. En jij terecht, jij, jij somt het allemaal op. Je probeert hem een beetje warm te maken. En dan ja, je, ja. Nu gaat hij eens lekker uitweiden. Ja, ik heb dit gehad, ja. gedaan. Maar hij zegt heel fijntjes, ik heb ook nog een privéleven. Ja. Ontbreekt nog wat? Ja, ik heb nog een privéleven. Ja, ik en, dacht dat hij zou vertellen. Dat hij uh, Joop van het Hek uh, begeleidt. Komt uh, uitgebreid aan de orde. Ja, heeft hij zeker ook gedaan. Daar is hij ook trots op. en uh, uh, Dat is ook bijvoorbeeld een reden. Daar kan we ook nog over te spreken. De financiële... ...dingen, ja, dat, ja, ja. dat hij natuurlijk... Uh, ...we zijn bij hem thuis geweest... Ja. Een heel heel ontvang, ontvangen, mooi huis... ...dat hij misschien als een van de weinigen... ...ook vanaf het begin... ...heeft kunnen leven van de muziek... Ja. ...omdat hij zo ontzettend veelzijdig is... ...en veel dingen heeft gedaan... Ja. En uh, dat is ook uh, voor andere mensen. Die moesten uh, ja, gewoon een baan erbij. Of, uh, Zeker. Die, ja. ga, die financiële gaten een beetje opvullen. Maar ik vond het leuk om mee te starten. Omdat hij gewoon ook heel fijnjes opmerkt. Want ja, ik heb ook nog een privéleven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <coughs> en, um, maar zo kwam hij ook wel over inderdaad. Een heel bescheiden iemand eigenlijk. En, uh, hij was absoluut al bescheiden dat hij ons bereid was om ons te ontvangen. Want ja, uh, ja. ik heb, uh, dat geld ook wel... Voor andere mensen, dat ik zag, ik had een soort inhaalslag te maken. Ik heb ja. daarna, want ik, ik koop nog CD's, heb ik twee, de eerste twee CD's van Kajak gekocht. Okay. Wat staan dit vol met muzikale juweeltjes, zeg? Wat is ja, dat ja. goed? Ik weet ja, niet. Ja. ja, dat heb ik toen pas na het. Kon ja, ja, okay. Kajak ja. was ja. toen nog wel actief uh, toen wij hem spraken, ja. heel kort. Maar uh, ik heb het niet meer gered om ze live te zien, want ze gingen nog een afscheidsnummer maken in ja. okay. Engeland. Ja met andere bands heb ik ook zoiets gehad. Focus heb ik dus nog wel, hebben we nog wel kunnen we zien. Gezien, ja, klopt. Maar ook, die, die staan ook allemaal op het punt van stoppen. Dan denk je, ja. hey, pakken we nog even mee. Maar goed, we blijven even bij Kajak. Ik wou uh, nog even zeggen... Ik weet, uh, ik kwam nog heel goed aan het eind van het interview... dat hij ook zo heel enthousiast was over hoe het interview gegaan was. weet ik, ja. En toen zei hij inderdaad... nou, het is prettig dat we wat langere tijd hebben kunnen nemen... Hè? Dus niet een, een interview van 10 minuten of zo, maar gewoon lekker twee uur met elkaar ja. praten. Dat vond hij heel positief ja. inderdaad. En ja. dat heb ik altijd ontwikkeld. Ja, het goede ja. is ook, we hebben het wel eens gehad over misschien een beetje de dynamiek, dus de soort vragen ja. die jij stelt, en de rode lijn die jij altijd ja. raakt, en een soort vragen die ik stel. Ik kom mezelf ook nog op af en toe stel ik vragen, denk ik, hoor ik mezelf, oh man, wat pretentieus. Dat ga je nu echt dubbel en was terugkrijgen. En dan krijg ik toch een heel serieus, ja. goed geformuleerd antwoord. Dat valt wel weer mee, hè? Ja. Ja. Maar je, ja. En jij bent uh, meer uh, de man die uh, wat, wat opener en wat luchtiger, als ik het ja, goed okay. zeg, vragen ja. stelt. Ja. Ja. Misschien dat die mix wel goed werkt. Ja. Dat, ja, dat hebben we Karak vaker was, tegen elkaar gezegd, Pim en ja. ik. Ja. kayak was ook internationaal uh, bekend, hè? Ik stond een keer in de platenhandel Virgin in New York... Nou, eens kijken wat ze van Q in de Blessed hebben. Niks. Maar Kajak, een bakvol. Ja. En Hans Stezing ook een bakvol. Ja, verrassend. En Kees ja. Joyce. Ja, te ver. Ja, ik, heb een, uh, ik heb dus even over Pim, uh, of Ton, ton Scherpenzeel, ik, uh, ik wou het bijna zeggen Pim, Pim Koopman, ook een uh, zeer gewaardeerd lid van uh, Kajak. Die bedacht, ik ga wat anders doen. En dat meteen de nummer één hit in Duitsland. Hè? Yeah, yeah. Rain in Spain was het oh, nummer. Yeah. Maar uh, het goede is, dat geldt voor heel veel interviews. Voor sommigen wat minder, maar zeker ook bij Ton Scherpenzeel Dat je heel veel over het creatieve proces hoort. Ja. Yeah. het stukje wat ik had horen. Vertelt Ton Scherpenzeel over, zeg maar. Aan de aan, aan van een vraag van jou ook. Misschien ook van mij, maar. Uh, dat hij. Uh, hoe hij een oeuvre opbouwt. Wat hij eigenlijk. Wat hem wat hem drijft. Uh, ik begin, of ik zeg ook op, op een gegeven moment... ook weer een beetje pretentieus over het einde van je carrière. Want daar zat, zit hij een beetje in. Hè, van hoe Zeker, ja, is dat is. iets bijzonders voor je? Ben ja. je uh, heb je dan bepaalde doelen? En, of zit je er anders in als componist? Ja. Krijg ik toch een heel mooi ruimhartiger, uitgebreid antwoord op. Horen we zo. Uh, en ook die financiële kwesties. Hè. Ik denk inderdaad dat Ton zelf de enige is... Die, uh, hij noemde ook, ik krijg nog royalties binnen uit 1973, hè? En, uh, dat, dat zijn dingen... Ja, ja. denk ja. aan je eigen pensioen ja. van werk van heel lang geleden. Het <laughs> is wel fijn dat er nu nog geld binnen van komt. <laughs> ja. En uh, we hebben nog heel kort over Robbie van Leeuwen, straks bij Rudy, ja, bij, uh, Rudy Ben natuurlijk uitgebreiden. Maar ja. het is net alsof alsof iedere popmuzikus nog een beetje denkt van zo'n Robbie van Leeuwen, zo'n Venus. Ja. Eén keer in je leven, hè? je gaat een uurtje zitten, je schrijft een nummer en je bent eigenlijk binnen. Ja, ja, ja, ja dat is, dat is ja, ja, de realiteit. Ja. En, uh, ja, Ton is echt een. Uh, Ton Scherp is echt een optimist. Hij eindigt ook met een fragment te zeggen wie schrijft, die blijft. Want we hebben ook nog geluisterd ja, naar. Ja, klopt, ja. ja. Post-Kajakperiode. Hij blijft ook in zijn eentje gewoon doorgaan met componeren. En,. Uh, het lijkt alsof je de hoop nog niet heeft opgegeven. Nog één keer misschien okay, iets ja. te maken. Een melodie wat, waar de wereld ineens mee op de loop gaat. <laughs> je weet het finish, maar nooit. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. Uh, ik laat het even horen. Maar uh, ja, ik vind, uh, wie schrijft, die blijft. Die is een mooie, uh, mooie uitspijter. Het knappe vind ik. Jij hebt zo'n lange carrière. En je moet op ieder decennium weer actief geweest. En moet je jezelf kunnen motiveren. Jij je artistieke inspiratie misschien uit de muzikale wereld om je heen en uit de echte wereld om je heen of was je altijd gewoon in staat geef mij een pen en papier en een tape ik kan wel wat ik was van Frank Frank Zappa heb gehoord, ik kan altijd wel componeren ja. dat, dat is dat is afklop ja, ja, af. ja. Ja. ja nee ik, ja, heb, ja. Ik, heb, uh, al, ik heb ik heb geen probleem nog ik heb ik heb voor theater ik heb heel veel voor jeugdtheater geschreven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 nou ja, ja, het is een groot woord, maar het kan een heel klein ding zijn, zeg maar. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk ieder creatief mens of nou een architect die zegt, nou ik heb dat gebouwd, dat ja, dat. ik wil gebouwd, iets maken schilderen. wat er nog niet was. Ja. Ja. Dat is het, het, het essentie van, van scheppen, van creëren. Dat was het ja. daarvoor ja. nog niet, okay. althans ja. niet in die ja. vorm. Ja. Ik zal niet zeggen dat alles even origineel is, maar in die vorm was het dan nog niet. En ja. dat is mijn motivatie, ook voor de band. Als ik dat niet had, ik zou niet meer in een band zitten, ja. Ja. denk ik. Dus Dat het is, is niet iets van... je wil wat achterlaten of zo... voor de generaties achter ons of zo. Nou, ik heb er liever nu plezier van. Nee, nee. nee, nee Daar heb ik geen illusies. Uh, nee, leuk als ik uit de hemel kan, uh, kan kijken. Oh, nou, leuk, ze dus draaien Root of speed nog op de radio. nee, nee, nee. Nee? Nee? nee? Oh.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 dat kan ja. niet anders. Bedoel, ja, dat heb ik ook gehoord. We wordt steeds moeilijker worden, dan. de ja, ja. Nu speel je niet eens. Bedoel, nee. uh, ga gaan maar eens van je van je CD verkopen. Ja. Succes. <laughs> ja, nee, dat is gewoon niet te doen. En, nee. uh, en wij zitten al in een nichemarkt. Al met met kayak. Het is niet ja. dat wij daar weet je, het is geen roetenspin meer. Uh, dus ja. je ja. moet hetgene wat je dan uh, wat je doet, meer. moet je zo slim mogelijk aanpakken en proberen zo'n breed mogelijk publiek mee te nemen om er nog iets van te kunnen maken. Maar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 En Wie uh, ja, schrijft mooi. die blijft, zeggen ja, ze. Hij ook veel samengedaan met Joep van het Hek. En in het volgende stukje interview vertelt hij hier wat meer over. Heel anders dan popmuziek maken denk ik. Een heel ja. ander soort publiek, een heel ander soort muziek eigenlijk. Ja. Of, is nou wel... ja, het is mijn vak, het is muziek. En uh, het is alleen een ander facet ervan. Bij, uh, in het algemeen, laat ik maar zo zeggen, is bij Joep de muziek dienend. Ja, ja. Dat, ja, dat is mooi gezegd inderdaad. Ja. En uh, ja. de teksten, het, het gaat om de teksten en die ja. moet, die moet ik versterken of juist niet. Ja. Of uh, of op, plek zetten of in context. En ja. uh, daar gaat het om. Want daar schrijf je de teksten niet. De alleen puur de muziek. Hè? Nee, nee. Ik krijg nee. de teksten van hem. Oké. Okay, ja. ja. Ja. En uh, ik, uh, meestal dan kom ik naar de Trey outs toe. Hè, waar hij ja. bezig is, dan heeft, begint hij met twee A4'tjes in Pepijn. En dat bouwt zich dan langzaam op naar uh, naar de grotere zalen. En na drie, vier maanden is die show klaar. En in die tussentijd uh, wordt ik gestokt met de muziek, teksten en dan schrijf okay. ik de muziek en dan probeer ik wat en soms werkt het, soms, soms werkt het, het niet ja, en ja. dan bedenk ik wat anders. Ja. Is het prettig werken met hem? Ja, ja? ja. ja het is al sinds 485. Ja, het is al een dus, tijdje uh, en al die ja, shows. Ja. Ja. ja, dus we hebben weinig woorden nodig. Hè. Ja. En uh, ja, hij, wel, hij weet gewoon heel goed dat hij wil, want dat vind ik prettig. Ja. Ik, uh, kijk, ik, ik vind geen enkel probleem om in een dienende uh, positie te zitten. Nee. Als ik maar duidelijk weet waar ik aan toe ben. Ja. Nee? En, uh, maar dan moet hij toch ook wel enige musicaliteit hebben natuurlijk, omdat het een beetje... Hij heeft het, Hij bedoel je? Ja, hij, ja, ja, je ja, hij krijgt, heeft ja. een Hij heeft hele merkwaardige musicaliteit. Oh. Bij sommige dingen uh, maak ik een melodie en dat krijgt hij nooit voor elkaar. Dan denk ik van, ja, wat is hier nou moeilijk aan? En andere liedjes, die zit hij dan in één keer weg. Ja. Dat is zo raar. Ik denk van, hoe, hoe zit dat bij jou, weet je wel? Ja, ja. En uh, dan doe ik het voor, maar hij, ja goed, de man heeft ook geen geduld. En dan doe ik het voor, ja, ik weet het al. Ja. En, en moet ik altijd aan mijn dochter Emma denken? Die heb ik ooit geprobeerd pianoles te geven. Ja. En dan uh, deed ik het voor, ja. En dat werd mijn hand weggedaan. Nou, zo ongeveer werkt het helemaal. Okay. Maar het goede is gewoon dat we heel weinig woorden nodig hebben. Hij, ja. hij schrijft een tekst en uh, negen van de tien keer werkt het. Het is alleen, uh, werkt het in de voorstelling. Dat is, een, dat is iets anders. Hij gooit ook zijn eigen teksten weg als het moet. Ja, ja. En ja. Ja. die try-outs, uh, ja. Ja. ja. Ja, dan zegt hij, ja, dit heb ik al op een andere manier gezegd. Hup, weg ermee. Dus uh, kill your darlings, dat is gewoon aan de orde van de dag. Okay. En dan moet je Super. gewoon niet, dan moet je niet kleinzerig zijn, ja dan bedenk ik wel wat anders. En misschien komt het wel nog een keer... Ik gebruik ik ja. het ergens anders voor. Er is een nummer op Annie Robert hier van Kayak. Dat is het enige nummer wat ooit als kruisbestijving heeft gediend. Okay. Dat is een nummer dat ik geschreven voor uh, de voorstelling... Omdat de Nacht met, uh, met die zangeres erbij, Lotte Horlings. En, uh, um, het was eigenlijk voor haar geschreven in de, in de try-out periode. Ah, okay. yeah. En uh, dat nummer heet Bang dat staat op Anywhere Robert hier mm -hmm. uh, maar dat viel ja. af ja en uh, toen is het blijven liggen ik denk nou, dat kan ik een leuk ja. ik ga het gewoon voor kijk doen hè dat is ja. op zich een heel leuk uh, ook geen typisch kijk nummer hoor nee. maar uh, um, dat, dat is de enige nummer wat, wat als kruisbestuiving heeft gewerkt voor okay. de rest zijn het ja. echt twee verschillende werelden ja en ik ook, ja. Uh, ja. nee Joep is duidelijk en dat ja. dat vind ik prima dus uh, ja. En maar ik het weet, is ook een andere manier van muziek maken, denk ik. Hè? Jij zit een beetje achter Joep, denk ik. Hè? Het publiek is anders. Ja, ik speel niet zo vaak Sorry. mee, hoor. Ik heb, ik heb wel meegespeeld, maar dat is steeds minder. Oh, okay. Want hij, hij heeft een andere muzikant die, uh, die speelt verschillende instrumenten. Oh, ik dacht en je nog steeds die, uh, ja. Ja. ja okay. Maar uh, in de laatste paar jaar, ik geloof dat ik drie jaar geleden voor het laatste oudejaars heb ik meegedaan. En dat is drie weken. Dat is te overzien. want het is, het, is, het is heel lang hoor. 250 shows. Nou, het is niet zozeer hard werken. Alleen als muzikant zit je te wachten en te wachten. En uh, weer 20 oh. minuten niks. En dan weer, uh, weer een liedje. En weer 5 ja. minuten niks. En dat is gewoon, je komt niet op gang. Dus het okay. is veel zwaarder ja. dan dat je de hele avond doorspeelt. Ja, ook nooit meer bestilgestaan. Nee, nee, nee. Je, je kan, nee. ik, ik nee. weet het van Rens van, nee. van der Zalm die, die speelt. Ja, hij vind het leuk om te doen en het is, het is heel fijn werk, het is een fijne ploeg. Uh, ja. Je staat al wat voor volle zalen, uh, je hebt goede ja. omstandigheden, goed eten, als moet ja. ga je in hotel, niks, geen probleem, maar ja, dat spelen, je speelt maar zo weinig. Op. Nou, je speelt 20 <laughs> minuten op, op 2,5 ja. uur ben je bezig, ja, dat is waar. En, uh, ja. Ja. dus je komt nooit op gang. Dus het nee. is heel zwaar voor een muzikant eigenlijk. Ja het lijkt niks. denk je, ziet ja, zit hij nou te doen... Uh, liedje weg, en daar uh, kan weer wat anders gaan doen. Maar uh, ja... Ik heb, ik, ik heb, ik heb dan dus echt een... een, een enige, de enige keer dat een zaal op mij gelachen heeft... dat was, we speelden in een in en we hadden echt, geloof ik, al 200 voorstellingen gedaan. En er waren twee nummers achter elkaar die... Uh, het is te kort om te blijven zitten, er zit een scherm tussen, dus ze zien je niet. Nee. Maar uh, dus als het licht aan gaat, zien ze je weer wel. Maar goed, in die tussentijd gaat dus het licht uit, en... Uh, op de automatische piloot ik ging weg tussen die twee nummers ja en uh, ik ging gewoon naar boven in de foyer, uh, krantje lezen en op een gegeven moment hoor ik, door de monitor de liefde en dat was mijn cue als <lacht> <lacht> dus, een haast naar beneden echt ik heb binnen uh, 0,8 seconden heb ik uh, twee trappen <lacht> afgelopen en ik kwam bij zo het podium op te gaan, <lacht> in het volle licht Volle met mijn handen vooruit naar de toetsen, ja, dus dat is echt. Uh, Net maar ja, die op, achteraf is het ontzettend leuk, maar ik kon wel ja. door de grond zakken op dat moment. Ja, ja, ja. Ja. Maar dus het alleen maar om aan te geven dat je, jij, ja. ja, het, het is zo ja. makkelijk om die routine, om daar in die ja. routine te vervallen ja. Ja. en alert te blijven. Ja, het is moeilijk. Dus, ja. Uh, ja. Maar dat gebeurt nooit meer, kan je melden. <laughs> ja. Maar ik, het, uh, ja, goede het, daar is, is. Je ja. bent dienend. Als muzikant ben je dienend. En ja. uh, ik snap Joep ook wel dat hij maar met één muzikant wil. Want er zitten, er zitten vier muziek muzikanten achter je ja. die willen spelen. En oh, uh, dat, dat is een beetje topzwaar ja. geworden. Ja, weet je, dus dus ja. dat daarom heeft hij voor één muzikant gekozen. En uh, ja. uh, dat doet Rens prima, dus ik vind, ja. ik vind het goed. Ja, zolang het mag ja. schrijven. Als afsluiting van deze terugblik op het interview met Ton Scherpenzeel. Een nummer dat we nog niet eerder hebben gedraaid in het interview. En het komt van een debuutalbum, See, See the Sun, uit 1973. Het nummer is Woods', geschreven door Ton Scherpenzeel. Wortels van de leden.